8 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima en Prinses Beatrix gedenken Ruud Lubbers als een groot staatsman met een indrukwekkend verantwoordelijkheidsgevoel. Dat schrijft het Koninklijk Huis in een reactie op het overlijden van de oud-premier. Lubbers overleed vandaag op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rotterdam. Hij was de langstzittende premier van Nederland. De CDA leidde drie kabinetten van 1982 tot 1994.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 In de verf op een brug over het Noord-Hollands Kanaal... is de kankerverwekkende stof Chrome 6 aangetroffen. Het gaat om de brug in Sint-Maartens-Vlotbrug. Chrome 6 werd vroeger gebruikt tegen roest. De stof werd ontdekt tijdens een standaardcontrole voordat de brug gerenoveerd zou worden. Volgens de provincie is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Wel worden ook de ongeveer 50 andere provinciale bruggen... op de stof onderzocht. De Telegraaf Media Groep is op de vingers getikt door de rechtbank. Het mediabedrijf moet publicaties in Metro en De Telegraaf rectificeren... waarin Holleders advocaat Stijn Franke, postbode van Penose, wordt genoemd. Holleder zou vanuit de zwaar bewaakte gevangenis in Vught... toch contact onderhouden met de buitenwereld via zijn advocaat. Die bewering is volgens de rechtbank in Amsterdam onvoldoende onderbouwd. In Spanje zijn 36 spelers en vijf officials veroordeeld voor matchfixing. Een 2-1-zegen van Real Zaragoza, zeven jaar geleden, bleek te zijn gekocht. De spelers zijn voor zes jaar geschorst. Het weer dan nog, de bewolking neemt toe. In de loop van de avond gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In het midden en oosten vallen er ook winterse buien... en is er kans op gladheid vannacht en morgenochtend. In de loop van de dag klaart het weer op. Het wordt dan 4 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Stof. Kees Mayfield, um, ik heb jou net opgezadeld met een moeilijke vraag. Ja. En hem eens. Is... Waar komt het vandaan, die duisternis? Uit welke periode? En, en, en... dat is iets waar ik ook... Dat, dat is mijn vloek. Daar, ga ik, daar probeer ik tegen te knokken. Maar ik, ik ben erachter gekomen dat uh, het hoort erbij. En... Uh, nou wees dus bij het begin beginnen. Ja. In, in, in welke periode voelde jij... Ik, ik heb momenten dat ik eigenlijk helemaal niet meer wil zijn. Ik heb momenten dat het leven leiden is als je danste een heiden, hè? zong Robert ja. Long dan. Uh, nou ja, ik, ik denk dat dat eigenlijk al bij de, in de kleuterklas begon. Ik ben, ik denk, als enige kleuter van, van nou ja, Volendam of van Nederland... ik ben van de kleuterschool afgestuurd. Heel knap. <laughs> ja, ja, nou, uh, ja, ik ging hoepels naar kinderen gooien. En uh, mijn, ik weet nog dat mijn moeder me vertelde dat... Uh, toen was ik drie en toen kwam ik heel boos uit school. Toen dus zei ik, de juf uh, is Hitler of zo, zei ik, weet je, ja. <lacht> Dat soort dingen. Het zat er al vroeger in. Maar ging het daar mis. ergens ging het daar mis, ja. denk ja. ik. Ja. En, en, en, en illustraties van daarna? Heel moeilijk. Negatieve aandacht zoeken. Heel veel negatieve aandacht zoeken. Uh, in de vorm van uh, stelen of, of uh, drugs of uh, pesten. nooit gepakt? Nooit gepakt. Nee. Slim. Ja, nou, het was, het was niet zo heftig, was het gelukkig niet hoor, maar wel op de middelbare school. Um, en toen, toen kwam muziek. En toen was, ik, uh, toen, toen was het allemaal opgelost. Toen had ik een, een uh, richting waar al die energie heen kon. Dus ik denk dat de, de, ja, dat, dat, dat voor alle hangjeugd geldt. Van geef ze een, uh, kom erachter wat hun potentie is. Ja. En dan komt het wel goed. Dus dat werd een, een soort van uitingskanaal. Ja. Die, die, die shit die kon er op die manier uit. Ja, zeker weten. Begreep je ook dat dat zo werkte? Want de anderen om jou heen klaagden van er zit helemaal geen lichtpuntje in. Ja, je moet, ja. Uh, qua wat, bij In die muziek, dat is allemaal uh, deep, dark uh, shit. Ja. Ja, ik. ik, ik. Uh, ik zeg zelf altijd bij een optreden van... Uh, zo, uh, van je, kom, uh, je komt weer een depressief lied en hier komt weer... en mensen zeggen dan altijd tegen me dat moet je niet zeggen. Ja. En uh, daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Het, het is maar het label dat je erop plakt. Het is gewoon echt. En... Maar ik hoor nog steeds geen helder antwoord op de vraag... wat de bron van die boosheid en die duisternis is. Ja... Yeah. Ja, ik... Uh... Nou, we gaan praten met die man die, die dat denkt te weten, ja, die... Die, die William Zwarthoet, die directeur van de sint ja. in Volendam, waar jij stage loopt. Goedenavond, meneer Zwarthoet. Ja, goedenavond. goedenavond. Zullen we eerst maar eens even met die musical beginnen? De musical? Ja, hij, hij, hij gaat een, een musical begeleiden, hè? onze Kees Mayfield, hè? voor de ja, ik... leerlingen daar. Ja, Kees die, uh, die loopt bij ons nu stage in groep 8. En uh, groep 8 die begint nu langzamerhand uh, naar zo'n musical toe te werken. Dus uh, uh, daar zal hij wel een stevige rol in krijgen. Ja. Voorgelijk... Uh, maar uh, hij, hij krijgt dan uh, allerlei spul aangereikt. Zo'n musical is min of meer op maat. En wat gaat ja. hij er dan mee doen? Nou, laat dat maar aan Kees over. Want uh, Kees die weet altijd op een bepaalde manier... Kees weet altijd dingen net even anders te doen dan andere mensen. Maar wat doet hij dan in dit geval? In dit geval, ik heb geen idee wat hij gaat doen. Nee, ik heb het er niet met hem over gehad. Ook. Dus ik, ik, ik, ik, dat is de verrassing. Je weet eigenlijk al bij Volbaat, je kan hem zo'n musical wel aanreiken, maar die gaat hij verbouwen. Dat gaat hij verbouwen. Want hij vindt hem straks niet leuk genoeg. Dus dan gaat hij het even veranderen. Dan gaat hij een rolletje bij doen. Dan, uh, dan verzint hij met de kinderen samen nog wel wat anders. Ja, zoals hij ook uh, op het moment dat hij muzieklessen overneemt... en wordt geacht een bepaald nummer mee te nemen... gewoon een ander nummer meeneemt. Van Ray Montagne of zo, Trouble, dat, dat werk. Ja, ja dat was uh, een jaartje of twaalf geleden. Toen, uh, toen liep hij bij mijn stage... Uh, want toen wilde hij onderwijsassistent worden en uh, ja, dat is wel een mooi voorbeeld. Dan, uh, ik, muziek is niet echt mijn ding en uh, Kees kwam bij mij stage lopen en dus zegt Kees, jij bent muzikant, als jij nou eens de muzieklessen gaat doen en dan begin je gewoon volgende week, hier heb je de muziekmethodes, dus de CDs mm -hmm. die erbij horen en uh, uh, zoek maar een leuk liedje uit. Nou, dan komt hij de week later en zegt je nou dat ga ik dus niet doen. Want deze liedjes ga ik die kinderen echt niet aanleren. En dan gaat hij met zijn uh, trouble van Rela Montaigne. gaat hij zingen. Waarom zou je zo'n vent handhaven op zo'n school... als hij zich gewoon niet aanpast aan hoe het daar wordt geacht te gaan? Meneer Zwartoot. Ja, ja. ja, kijk, het werkt zo. Er lopen nu uh, jong twintigers in Volendam. En als ze hem zien, dan beginnen ze dat liedje te zingen. Maar nou, hij geeft en... een slecht voorbeeld. Nee, hij geeft een goed voorbeeld. Want hij doet dat soort dingen bijvoorbeeld ook. Um, heel recentelijk doet hij dat ook. Um, Eer gisteren, of het, nee, het was gisteren. En dan geeft hij een geschiedenisles en dat gaat over uh, gedenktekens. En waar een andere stagiair zou kiezen om een foto van een gedenkteken te laten zien... ...stapt hij met de kinderen op de fiets, gaat hij naar het oude gedeelte van Volendam ...en bij het aandenken, bij het gedenkteken, geeft hij een stuk geschiedenisles. Nou, ik weet zeker dat als die kinderen twintig zijn... Mm. Dat ze, dan weten dat ze het nog. Ja, juist. Ja, dus dat is ja. het goede voorbeeld. Nou, leg hem eens uit. Le leg deze Kees Mayfield nou maar eens uit. U hebt dus gezegd hij heeft drie gezichten beschouwend, ja, analytisch. En dat tweede gezicht is het intens depressieve. En het derde gezicht, dat enthousiasme, die humor. Hoe zit ja. dat? Ja, ja. En um, uh, uh, uh, het beschouwende van Kees... Um, dat herken ik. Dat, dat, dat zie ik vaak. Dat heb je in gesprekken. Hij kan heel mooi kijken naar hoe mensen omgaan met elkaar. Hoe de samenleving in elkaar zit. En dan kan hij er heel diep over praten. Um, hij kan het, uh, de humor, het enthousiasme... dat laat hij onder de collega's ook altijd zien. En uh, ook met kinderen. Kinderen komen graag bij hem. En uh, kinderen beginnen eigenlijk al te lachen. En te glimlachen als ze hem zien. Dat, echt, dat zware depressieve... Um, dat heb ik eigenlijk nooit echt goed gezien. Hij heeft me daar wel eens over verteld. en Ik heb hem ook wel eens een avond meegemaakt... dat hij vertelde dat hij in die dip zat. Um, maar dat merk ik dan niet zoveel. Wacht eens dus even. Hou dat, dat vast. Kees, ik ga het heel confronterend vragen. Ik, ik ga naar huis, ik hoor het al. Je liever maak je wel... <lacht> Kees, ik ga het heel confronterend vragen. Is het wel echt... de, de, de dip? Dat depressieve... Uh, er is iets, er suddert iets. En, uh, dat Kees, ook... is het echt? Is het zo groot als jij zegt dat het is... en als je speelt op je albums dat het is? Nou, Ik, ik heb zelf niet echt gezegd dat ik in een... Ik, ik, ik vind mezelf niet depressief. Maar in die muziek... Er wordt niet nu aan de andere kant van het glas... door geen vreselijk gelachen. Te veel Het mening, is toch wel, te jou, veel toch wel jouw huiswerk geworden... een huismerk geworden, toch, meneer Zwartoot? Kom ja, aan. Ja. Ja, en ja, of. Ik bedoel... Ik ben blij dat jullie het allemaal met Kees eens zijn. Heel fijn. <lacht> ja, maar, maar wij hebben jou hier op de grill. Ja, wacht even jongens, ik krijg het warm. Oké, okay, ja. Nee, uh, ik, ik, ik, ik, het zit in die muziek. En dus in mijn, in mijn dagelijkse omgang heeft dat geen plaats. Ik, ik, ik boor nog even door. Want, want wat is echt en wat is onecht? Neem nou die veelgenoemde bescheidenheid van Kees, meneer Zwartoet. Hoe beleeft u dat? Ik heb wel eens tegen Kees gezegd, volgens mij is het een soort trucje. Um, hij heeft helemaal geen reden om bescheiden te zijn. Uh, in het onderwijs niet, want hij is op weg om een hele goede leerkracht te worden. Uh, in de muziek volgens mij ook niet. Uh, maar volgens mij is het een manier om... Um, uh, nou ja, complimenten te krijgen, dat niet hoor. Maar als je namelijk maar zegt zelf dat het niet goed is... Uh, ja, dan, dan zijn andere mensen natuurlijk geneigd om juist te zeggen, ja, maar het is wel goed, want en dan gaan we complimenten geven. En op het moment dat hij het zegt tegen iemand die heel kritisch zou zijn over iets wat hij doet, ja, dan heb je gewoon een heel fijn gesprekje natuurlijk. Van ja, nee, ik vind. Het uh, u dat zegt, het een... u zegt, het is een verdedigingsmuur voor kwetsbaarheid. Ja. En zou dat ook kunnen gelden, kees, voor dat gedeprimeerde gedoe? Zo van als, als ik nou maar zeg dat ik zelf het leven ook altijd niet zo uh, waardevol vindt... dan hoeven anderen niet meer tegen mij te zeggen... Joh, stap er maar uit, rot maar op. Nou, ik vind het leven wel waardevol. Ik heb dat eigenlijk nooit gezegd dat ik het leven niet waardevol vind. En uh, uh, bescheidenheid... Ik, ik, ik ben niet bescheiden. Ik vind dat ik heel goed muziek kan maken. En dus valse bescheidenheid... Uh, Nee, nee, ik ben het niet met jullie beide eens. We gaan het hier nog een keer met z'n drie <lacht> dus, over hebben, jongens. Ja, dus jij zegt, ik ben echt bescheiden en ik ben echt ja, maar je, als ik zeg je, dat ik dat ben. Je bent bewust bescheiden. Wat is bewust nee, bescheiden? Nee, maar, maar dat geldt ook voor dat andere. Dat geldt ook voor dat knokken met de vraag, moet ik er wel of niet zijn? Nou, maar ik dat heb, is ik, echt. Ik, ik, ik, ik knok daar niet mee, want ik ben er... Ja. Punt. Nou ja, goed, je zingt er af en toe over. Je zegt er af en toe iets over. Ja. Je refereert aan. Uh, uh, aan, aan de uitstap of niet. Maar, ja. maar je zegt. Uh, neem het niet te zwaar. Het is er. Het is er. Ja. Bevredigend, meneer Zwartoet? Ja, want um, laten, we, laten we hopen dat er. Ik bedoel, ik hoor, ik hoor jullie nu praten over eruitstappen. Ja. Nou, laten we hopen dat dat nooit gebeurt. Nee. Spreken we nu af? Want, want we hebben hem veel te graag bij ons, hoor. Spreken we dat af, Kees? Gezellig. Oké, okay, meneer Zwart doet Hartelijk bedankt, hè? Geen dank, hoor. Geen dank. wel Welterusten, William. <laughs> Tot morgen. <laughs> Kees, welk, uh, welk platenlabel wilde jou... ondanks je, je grillige natuur... Uh, toch hebben nu je dit nieuwe album wilde maken? Ja, geen één. Dus, dus dat, daar, dat, dat maakt het natuurlijk ook al... aantrekkelijker om het zelf te doen. Hmm. <laughs> Als niemand je wil. Ja. En... Um, en Hoe ik kwam het overigens dat die andere platenmaatschappij... dan de maatschappij die dit album heeft uitgebracht, zeiden... Kees, uh, sorry, daar is de deur. Om, ik denk dat die al lang al zagen waar ik naartoe ging. Uh, met, met, met mijn muzikale carrière. En die zagen al snel genoeg van dit, dit valt niet te controleren... en dit. Uh... Dit is niet de standaard. Dus, dus dit, dit, dit kunnen wij hier niet hebben eigenlijk. We kunnen niet een eenduidig beeld van die jongen naar ja, buiten toe verkopen. Geen die inderdaad. En, en houdt zich niet aan de, de regels en afspraken. Dus ik, ik begrijp dat voorkomen. Ja. Ik ben het helemaal mee eens. <lacht> ja. En hoe kwam je dan bij je huidige label terecht? Nou, ik zat daar een avond aan de bar. En toen. Wat spe... is daar? Uh, het Backstage Hotel. En uh, we hadden We zaten daar een beetje over te brainstormen en. Um, toen een paar jaar geleden had ik al de eigenaar of de, de, de bedrijfsleider van de Backstage Hotel gevraagd: van, wil je dan niet mijn manager worden? Want nou, jij kent iedereen en, en jij je begrijpt mij. Tegen mij en je begrijpt mij. Dus toen zei hij, oké. Okay. Dus we hebben een contract van duizend jaar heb ik opgemaakt, die is ondertekend, die hangt aan mijn muur. Uh, en toen eigenlijk uh, toch al een jaar daarna, zei ik van oké, okay, nou ja, laten we dan nou ook maar label doen. En dat hebben we toen onder die, onder die vlag uh, vormgegeven. En welke vrijheid kreeg je daar dan? Alles. Ik mag alles doen wat ik wil. Dus eigenlijk is dit... Vooralsnog. Even, dit is min of meer om jou heen gebouwd. Ja, ja. en ik, ik, ik bracht het naar, naar, naar uh, hen toe van... jullie mogen het mij uitproberen. Ga, ga maar kijken hoe het werkt, want zij wisten natuurlijk helemaal niks af van. Hoe je een label of muziek of distributie of uh, Het was voor radio. hun ook allemaal nieuw. Ja, dus ik zei van, nou, ik ga gewoon een miljoen albums maken... en dan kunnen jullie mooi op mij uitproberen hoe het werkt. Want uh, ja. het maakt mij toch niet uit. Oké, okay, dat is een deal. Jullie zeggen, we gaan het proberen, we gaan het riskeren. Hoe verzamel je dan muzici van enige naam en faam... en grote naam en faam, zoals is, Wouter plantijd om je heen? Uh, we, hadden een, we speelden een voorstelling in een kleine comedie. En uh, Wouter Plantijd, uh, Martijn Bosman, van uh, die muzikanten... Die, uh, die waren de begeleidingsband. En uh, ja, we hadden zo'n geweldige tijd daar. En toen, toen, had ik dus, toen was ik gestopt. Toen, uh, toen wilde ik geen muziek maken. Zei Wouter die, die zei van, je moet dit album nog wel echt maken. Dit nieuwe album wat je nu hebt. Die had de demo's gehoord en die zei van... deze moet echt nog de wereld in. Mm hm. En toen heeft hij uh, al die mafketels verzameld en toen in een hok gestopt. Een al die mafketels, uh, Paul de Munnik ja, of Ja, geweldig hè. Ja. Die, die wilden allemaal meespelen. En, en weet je, mijn vorige band was een Volunaamse reggae band. Dat was ik gewend. Oh. Weet je, dat was zeg maar, het niveau van wat ik gewend was. Je bent inderdaad totaal onplaatbaar. Ja, ja en, en de, weet je, en dit was gewoon gasten die kwamen binnen. Dus je, je ja, is goed. Nou gaan we. 3, 2, 1. En dan stond gewoon, die plaat stond er gewoon na een week op. En ik maar zeggen van... Ja, maar we kunnen niet dit dat, en dat zo. En zij waren al lang alweer weg. Uh, en, en met een Paul de Munnik uh, leken we gewoon leuk om te vragen... Van, wil jij nou een keer weer eens in een bandje zitten? Ja. Gewoon toetsen spelen. Ik heb gehoord wat je nogal goed piano kan spelen. Uh, wil je... Te spelen. En dat heeft hij geweldig gedaan op die plaat. En hoe, hoe gaat dit merk jou dan, dan de wereld in helpen? Hebben ze iemand die, die te veel gezichten heeft... Uh, om helder uh, als merk ja. in de markt ja. te kunnen worden gezet? Ja. Zo, zo wordt dat tegenwoordig allemaal geroepen. Uh, iemand die switcht, die zomaar een paar jaar stopt... en dan zegt, en nu ga ik een miljoen albums maken. Hoe denken zij die case Mayfield uh, over de bune te krijgen? Zo, hoe, krijgen ze... op... ja, hoe krijgen ze jou begrijpelijk voor het publiek? Ja, niet. niet. Dat moeten ze maar met andere acten doen die bij het, bij het label komen. Ik, ik, ik, ik, ik heb gewoon na die pauze heb ik met mezelf afgesproken van... oké, okay, dit werkte dus niet. Ik heb hiervan geleerd. En nu uh, ga ik gewoon muziek eruit pompen totdat ik uh, neerval. Ja. Zonder uh, dat soort uh, gedachten te hebben van wat wil ik presenteren, hoe wil ik mezelf presenteren... waar wil ik mezelf presenteren... Uh K kun je uh, Wouter uh, Zwartoet, jouw jou, uh, baas op, op, op die school, William Zwartoet zou ik trouwens moeten zeggen, volgen als hij zegt dat er, met zoveel woorden zegt, dat, dat er een, een, ja, een soort van dubbele hartigheid in zit? Uh, en, en de man die het label runt waarover we spreken, uh, Marcel Herdrois, spreekt ja. dat goed uit? Ja? Die zelfs zegt zelfs, het, hij is eigenlijk enigermate schizofreen. Ja, ik zal vast al op het randje balanceren in het, in het spectrum. Altijd ja, op ja. een kruising tussen de normaliteit en de gekte. Zoekt die grens ook op. Het zijn wel gedachten die we allemaal eens hebben gehad... maar hij zoekt het bewust op. Ja. In je teksten. Ik weet niet of je dat ook zelfs zo voelt. Een artiest is niet per definitie hè? dezelfde figuur als de man die daar zit. Ja, ja. Ik, ja, ik... Het is heel fijn om het erover te hebben, maar ik denk er nooit over na. Dus vandaar mijn, mijn, mijn zoektocht naar woorden. Uh, misschien wellicht uit verveling. Wat, wat, wat, wat, weet je, het, uh, we dat zijn. Nogmaals vind ik leuk. Ja, we dan zijn... maakt je het leven gewoon een heel stuk innoverender, op die manier. Ja. Uh, en het, het, weet je, dan hoef ik minder in mijn hoofd te zitten. Met die, met die gedachten die ik heb. Weet je, het, de on, het onrecht van de wereld en waar ik dan uh, een dip van krijg. Uh, dan op die manier. Nou ja, ja, nu komen we toch automatisch uit bij Jackson Brown. Ja, want, want, want, want, want wat jij nu allemaal zegt, dat, dat zit eigenlijk in, in, in die voorbeeldman voor jou. Ja. Uh, het nummer voor Dancer is, is voor jou min of meer heilig, want? Uh, ik, tijdens de eerste herdenkingsdienst in Volendam, toen had ik eigenlijk nog nooit gezongen. Toen vroegen ze van... Uh, op, Vanwege? Op de brand, ja. ja, die nieuwjaarsramp. Toen vroegen ze van, wil er iemand een liedje zingen? voor de herdenking. En toen stond ik op. En toen zei ik, ja, ik wil wel een lied zingen. En ik had eigenlijk nog nooit gezongen of uh, ambitie. En ik speelde ook nog niet echt gitaar. <laughs> dus daar, daar heb je het dus. Ja, ja dat, en toen ik, zong ik dat lied. Dus toen weet ik nog dat mijn moeder vroeg van... Kees, wil je wel alsjeblieft even voor mij dat liedje voor zingen Want straks dan uh, klinkt het niet. By playing the clown Now Always you know keeping yeah. things real by playing the clown Je hem goed ja, ja, ja, ja, ja, ja Hij is fijn, hè? Ja, weet je, alsof iemand uh, voor het eerst, toen, toen ik zo jong was, echt je eigen taal spreekt, in, maar compact Maar dat, dat sleutelwoord, de clown spelen Ja Ja, ik heb, nee, nee, ik speel het echt niet Dat doet hij uh, Jackson Brown. Ja, hij zingt het over iemand, een vriend van hem. Uh, ja. Dus uh, waarschijnlijk diegene wel. Ja. Als, als, als verdedigingsmiddel. Ja. Je straks dus jij houdt staande. En daar vinden we elkaar dan op. Het is echt. Als ik lach ben ik echt. Ja. Als ik eruit wil ben ik echt. Ja. Ik ben echt. Ja. Dus vandaar dan dat schizofrene blijkbaar. Goed, dat is vastgesteld. Op naar de gitaar. Want we hebben nog een minuutje of negen in kunststof. En als we een artiest hebben die zo geweldig live kan spelen... als jij Kees Mayfield, dan willen we daarvan profiteren. Wat hoort het? Uh, dit liedje heet Dark Heart. Maar um, ik heb hem op ja, de cd gezet. Ik, word bijna, ik moet bijna lachen, sorry, Dark Heart. Oké. Okay. Ja, ja. Ik heb hem op de cd gezet en daar staat hij als purple, black and blue. Ik heb hem omgedraaid. Ja. Oh, oké. Okay. Crippled design by your favorite lie. You ask for forgiveness for a way to mend the bridges around. Your dark heart, your dark heart, your dark Oh Ace Mayfield. Mooi man. Ja, ja, heel goed, dankjewel. Um, je geeft les aan, uh, aan kinderen. Um, <kwijnt> zou je zelf kinderen aandurven met Hanna? Oh ja, ja, zeker. Ja, drie dochters. Ja, ja. Als ik een jongen, jongen krijg, dan. Uh, dan krijgt William krijgt hem. Ja. ja. <lacht> je baas op de school. Ja, ja. Ik, vind, ik heb er heel veel zin in. Ja, en, en wordt er aan gewerkt? Er wordt zelfs aan gewerkt. <laughs> op, de, de, op de vruchtbaarheidskalender staat een bloemetje. Af en toe. Dus, oh ja. Ja, ja, zo gaat dat tegenwoordig, hè, 2017. Hmm. Zeer romantisch. <laughs> het mag allemaal gezegd op Valentijnse Ja, toch? En wat stel je, je daar dan bij voor, bij de vader Kees Mayfield? Een avontuur. Ja, ja. Weet je, er zijn weinig dingen in het leven waar je. Uh, concessieloze liefde aan kan geven. Je ouders, je geliefde... in bepaalde mate mm -hmm. En ik denk dat kinderen daar ook bij horen. Iets wat echt... Ja, geen energie kost om liefde te geven. En waarom zeg je je partner in bepaalde mate Dat is een intrigerende formulering. Ik denk dat de relatie is altijd altijd... Ja, toch een yin en yang. Het is altijd wrijving. Uh, er is pijn. Er is lijden. Uh, en er zijn geweldig mooie dingen. En... Uh, ik weet nog tot ik toen de tijd aan, aan Marcel uh, van die backstage hotel vroeg. Van, Marcel? Label, ja. ja, als je kinderen nou iets verkeerds doen, ben je dan nog steeds... En Marcel die kapte meteen af. Die zei, ja, on, oneindig veel. Het zal ook nooit stoppen. Want hij had... Hij heeft zelf kinderen. kinderen dus ja. dat is iets wat je echt moet ervaren. Om dat te kunnen begrijpen. Ja. Dus ik, en hoe hoop je dan dat jij je zult ontwikkelen? Mag je dan uh, net zo grillig blijven? Ook als, ook als vader? Nee. Nee, nee. Want dat de, wordt dan toch wel een dingetje. Ja. Ja, grillig op, op, natuurlijk op bepaalde vlakken... maar niet meer in de extreme zoals, zoals hiervoor. Dus die, dat, die zijn ook weg bij mij. Dat heb ik een plaats gegeven en geaccepteerd van dat is niet meer effectief of productief. Weet je dat nou, dat je nou, nou zeker, want he, je, ook in deze uitzending blijf je genieten van dat spel, he, van, van uh, toen toden betruept en dan weer jougend hè ja. en naar links en naar rechts en heen weer een op en neer een en tralala en Maar dat, dat, dat is vanuit jouw perspectief. En nou ja, en de mensen die jou kennen. Ja, dus, ja, gek ja. weet niet dat hij gek is, he, zeggen ze. Dus, dus ik ervaar het niet zo. Ik vind mezelf enorm grijs, maar ik hoor van Anderen dat dat dus niet zo is. Dus ja. wat moet een mens dan doen? Nou ja, ik zou zeggen, zichzelf uh, blijven ja. uh, en uh, ook in die hoedanigheid dan maar vader proberen uh, ja. te zijn. Ja, dus het, het helpt dat ik natuurlijk in het onderwijs zit, dus ik, ik zie al wat het doet. En, uh, ja, wat voor effect heb je op die kids? Um, nou, die zien alles. Die, die zien echt alles. Die voelen alles bij je. En, uh, dus dan moet je um, proberen zo neutraal mogelijk te zijn... en ondersteunend te zijn. Ik wens maar, je veel succes, ja, Kees ja, ja, ja, ja. <laughs> Ik heb nog een paar jaar. Ik ben ja. eerste jaar. Dus, uh... nou, ja, ja, ja, uh, pak ja, ja. even die tegel erbij als ja. je wilt. Want je schreef haar, geloof ik al op, in minuut 1 van de uitzending... maar ik verzocht je om om te draaien. Lees zelf het maar. Uh, Beter geen pindakaas dan goedkope pindakaas. En dat is uh, een quote van de, de grote Ome Henk-show. Weet je dat nog? Oom Henk. Want ik zet een bandje om de radio en dan... Uh, ja. Pindakaas is vlak zo erg. Ik praat niet in mijn strot. Weet je, dat soort uh, radiospellen. En waarom, waarom uh, kies je deze tekst? Um, als ik het nu eigenlijk, ik, ik dacht er net niet over na, maar ik denk uh, concessieloos. Ja. En, en als er enige concessie in het spel is, dan, uh, dan maar niet. En dan vandaar ook de titel maniac. Ik, ik ga gewoon genadeloos voor wat ik vind en voel. Ja, gestrekt been. Zeker weet. Blijkbaar werkt het. Dus uh... <lacht> Nou, ik, ik, ik zou zeggen, God gegeven een mens de ongrijpbaarheid van Kees Mayfield. Ik zou ervoor tekenen. Fijn. Het moet ook een, een genot zijn om zo in elkaar te steken. Om zo, om zo... Het, houdt het, het houdt de tijd dat we hier zijn, houdt het het spannend. Ja. ja. Hey, en als Pinkpop nou, nou belt, uh, je hebt die hele business afgezoren... al dat mediacircus gedoe, nee hoor... Bezwijk je dan toch? Dan moeten we er iets unieks van maken. En dan moet Wiljam maar mee. <lacht> je, je baas op de school ja, gaat dan mee. Ja. Dan mag de grilligheid blijven tieren. Je bent een bijzonder kind. En, en dat ben je straks. Langs de lijn een omstreken. Met Renze Klamer en Robert Meder. Kees Meefelt, heel erg fijn dat je er was. Dankjewel voor een zeer fijn rustige uur. Mijn vader zou zeggen, houd de huizenkant. Kom goed, hou moe. <lacht> Hoi. Dank meneer Mayfield, dit was aflevering 4179. Morgen praten we met Frank Lammers over zijn theatermonoloog Marx in Karl Marx. Tot morgen. NTR Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Koninklijk Huis noemt Ruud Lubbers een groot staatsman met een indrukwekkend verantwoordelijkheidsgevoel. Dat schrijft het Koninklijk Huis in reactie op zijn overlijden. De oud premier overleed vandaag op 78-jarige leeftijd. Volgende week dinsdag is de uitvaart in zijn woonplaats Rotterdam. De Zimbabweanse oppositieleider Tswangi is overleden. Dat heeft de vicevoorzitter van zijn partij laten weten aan persbureau Reuters. Zwangirai was begin deze maand al in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Hij had darmkanker. De NAM moet binnen een week met nieuwe maatregelen komen... om de kans op aardbevingen te verkleinen. Dat schrijft het staatstoezicht op de mijnen vanwege de drie aardbevingen vorige week. Het staatstoezicht heeft vanwege die bevingen code oranje uitgeroepen. En het treinverkeer tussen Utrecht en Gouda... houdt nog de hele avond last van een kapotte bovenleiding. Die brak eerder vandaag en kwam op een trein terecht. De passagiers zaten urenlang vast in die trein... omdat het te gevaarlijk was om te geëvacueerd te worden. Na vier uur werd de trein weggesleept naar een station. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Herman Wechter. Goedenavond, welkom bij deze uitzending van Langs de lijnen en Omstreken. Het is een Champions League-avond met twee mooie duels. Ja, in die houtkamp volgt straks Real Madrid tegen Paris Saint-Germain. En hier in de studio kijkt NEC-trainer Pepijn Leinders mee naar Porto Liverpool. Ja, twee clubs waar Pepijn heeft gewerkt. Gaat hij zo meteen uitgebreid over vertellen. Maar natuurlijk gaan we zo ook terugblikken op die fraaie Olympische dag. We zijn er tot 11 uur. Meekijken kan via de webcam op nporadio1.nl. Maar eerst even kijken bij het ABN Ambro-tennis-toernooi. Marcel Meske, het was een bijzondere dag, zeker voor jou ook... als bewonderaar van uh, Roger Federer. De eerste ronde, hij moest aan de bak tegen een Belg. Hoe is het afgelopen? Ja, 47 minuten en drie seconden had hij wel geteld nodig... om Ruben Bemelmans, nummer 116 van de Wereld, met 6-1 en 6-2 te verslaan. Dat was dus een redelijk duur kaartje voor het ja, volgepakte publiek hier. Een uitverkocht huis, meer dan 10.000 man. Staanplaatsen zijn er zelfs verkocht. Maar ja, ook al waren het maar 47 minuten, ik denk dat echt iedereen heeft genoten. Want het blijft toch bijzonder om Roger Federer hier te zien... We hem nu op de achtergrond nog met een interview aan het publiek. Daar neemt hij altijd, uh, ja, loyaal de tijd voor. Hij zegt uh, blij hier te zijn. Hij zegt, nou ja, ik heb wel een uh, wildcard gekregen. Dus ik mag eigenlijk blij zijn dat ik mee mag spelen. En uh, 1999 speelde ik hier voor het eerst. Ja, toen kreeg ik een wildcard in de qualies. En nu zit ik in het hoofdtoernooi. Dus dat is mooi. En hij is uh, heel tevreden natuurlijk over zijn vorm. Hij zegt, ja, ik heb uh, heerlijk gespeeld. Ik speel nog steeds mijn tennis uh, op de golf. De goede succes die ik aan de Australian Open heb overgehouden. Ja, al met al een ideale start voor deze koning van het tennis. Een partij van 47 minuten trouwens. Dat is voor hem de achtste keer in zijn carrière dat hij een tegenstander verslaat... Onder de 50 minuten. Want ja, we doen er wel heel makkelijk over. Maar een uh, wedstrijd winnen binnen het uur, dat, dat zie je zelden. En hij doet het hier meteen: eerste, beste uh, wedstrijd in 47 minuten. Dus ja, het was kort. Het was krachtig. Hij staat in de tweede ronde. Daar zal het wel iets moeilijker worden. Daar staat de Duitser Philip Koolschreiber. Dat is ook een oud gediende. Ja, dat is toch een jongen die niet zo heel snel onder de indruk uh, is. Uh, die kent uh, Federer heel erg goed. Uh, die heeft ook al eens. Grote resultaten behaald. Dus ik verwacht daar toch wel uh, wat meer tegenstand. En dat zou natuurlijk mooi zijn. Want we weten het jachtseizoen is geopend voor Roger Vedra. Hij is op jacht naar de nummer 1 positie. Kan dat eventueel bereiken vrijdagavond? Als hij de kwartfinale speelt en wint. Nou ja, dat is nog uh, vooruitkijken. Maar ja, zoals het nu gaat, ziet het er heel goed uit. Klein detail dan toch maar. We zien een uh, altijd gentleman uh, uh, federer, Maar vandaag ongeschoren. Dan weet je hoe dat komt. Ja, zijn vrouw Mirka is er niet bij. Hè? We zien dat soms vaker. Uh -huh. Die houdt niet van een baard. Uh, dus als ze er niet bij is. Uh, dan laat hij toch lekker even die stoppeltjes staan. Dus een, uh, een ongeschoren veder. En dat is dan misschien wat anders dan die uh, ja, fantastische overwinning... die we zojuist hebben gezien. 6-1, 6-2 dus tegen Ruben Bemelmans. Ja, en dan was het vanmiddag nog die andere wedstrijd. Twee Nederlanders tegenover elkaar. Robin Haase, Timo de Bakker. Ook dat was een, uh, niet echt discutabel wie er de beste was, hè? Nee, 6-2, 6-2, Robin Hazen. Die notabene grieperig was, zo vertelde hij na afloop. Timo de Bakker, toch twee weken geleden in topvorm gezien... bij de Davis Cup-wedstrijd tegen Frankrijk... waarin eh, die van Manorino won, nummer 25 van de wereld. Maar hij had niets in te brengen. Zijn service liep niet, ja. En dan eh, valt zijn wedstrijd wel een beetje in elkaar. Dus ja, was ook eenzijdig. 6-2, 6-2. Hazen in de tweede ronde. Morgen tegen Telon Griekspoor. Na die verrassing, eh, die jonge Nederlander... die gisteren van Van won. En de winnaar... Maar daarvan, ja, tegen de winnaar van Fedra en Koolschrijver. Dus het schema ziet dat toch wel heel aardig uit... als we vooruitkijken naar later in de week. Dankjewel, Marcel Mesker. Ja, het was uh, toch wel de dag van de comeback. Uh, er staan op het juiste moment. Elke sportliefhebber weet over wie we het hebben. Temors kan meteen beginnen... De ja, jagen. Ja, ziet er goed uit. Wat een mooie bocht van de Mos. Dat is toch haar kracht. Maar staat de Olympisch kampioen ook in deze rit? Veel sneller dan dus. Gaat prima. Schaats. Heel mooi. en Schaats nu al op de kruising naar Brittany Boutou. En heeft dan dadelijk nog de binnenbocht. Dit is goed. Dit is heel erg goed. Laatste 50 meter. Oh, oh. En waar komt Eorint de dan op uit? Op 1.1356. 1.1356. Ja! Dit is snel. een super tijd. Sean White. One more hit. Will it be? Dit moet toch goud zijn. Dat mag toch niet anders meer. 1356. Wat een tijd zeg. Man, I just won my third Olympic gold medal. Cordaira, die uh, het lichaam als het ware een beetje oppompt. Ach man, dat lichaam gaat alle kanten op. Van links naar rechts. Die handen die bewegen van boven naar beneden. En het verschil is nu 1-10 En er komt die laatste bocht nog ja, aan. dat gaat ze niet halen. Dat Denk gaat ze, ze niet halen. halen niet. Links draaien ze nu voorbij. Maar de 1356 van Temors gaan ze niet halen. Jorien Temors is Olympisch kampioen. <laughs> ja, ik ben nu gewoon heel erg blij. En uh, ja, heel gaaf dat, uh, dat is gelukt. Ja, Bart Veldkamp en Renate Groenewold hier in de studio. Weet je wat nou zo leuk is? Iedere dag maken we zo'n overzichtje. Uh, Germin Pelen, onze redacteur, heeft ook zelf dit overzicht gemaakt. Het was toen klaar. Uh, ja, dan zeef je hem en dan ga je kijken... en dan moet je opschrijven hoe lang die is. Dit stukje was precies 1.13.56. Nee, niet. Dat ja, is niet te geloven. uniek. Ja, ik denk, moet ik even delen. Absoluut, um, ja. Die 1.13.56, uh, Renate... was alles perfect wat haar betreft deze race? Ja. Niets op uh, aan te merken? Nee, het was uh, een fenomenale race. Uh, voor Jorien, goede opening, 18-0. Eerste rondje 26, 99, dat is een 26-er. En, ja, het verval was anderhalve seconde, 28-5... Uh, ja, laaglandbaan, uh, olympisch record, wereldrecord, laagland. Uh, ja, onwijs goed. Ja, Perfect. het is ja. echt... Uh, ik geloof dat zij, ze zei zelf ook in het interview daarna... kon ze ook eigenlijk niks noemen wat er eigenlijk niet goed aan nee, was. Nee, maar het, het, het zag er ook zo strak en zo mooi schaatsend uit. Alles onder controle. echt. Uh, ja, alles in die duizend meter. Hier moest het gebeuren vandaag. En ja, uh, ja dat ja. deed ze. Ja. Bart? Vond jij? Ja, ja wat moet je aan toevoegen. Als het goed is, is het goed. Ja, maar heb <laughs> je, je er ook van genieten? Of ja, natuurlijk. Ja, ja, van elke goed schaatsende of technisch rijdende schaatser kan ik van genieten. Ja, dat hmm. mensen die op, op dat niveau presteren, investeren in hun techniek en heel bewust met, met de uitvoering van, van het schaatsen bezig zijn, ja, dat zijn uithangborden voor de schaatssport. Ja, het gaat echt ook net als gisteravond toen hadden we het er ook over, over op het juiste moment kunnen pieken. Dat is natuurlijk in haar geval ook wel uh, interessant. Tenmoors kwakkelt het hele jaar al met van alles en nog wat. Infectie, rugblessure. En dan op dit moment er gewoon staan. Hoe, hoe moeilijker, Renate, is dat mentaal? Nou ja, kijk, ze moest natuurlijk eerst die teleurstelling verwerken... van het niet halen van die 1500 meter. Als uh, regerend Olympisch kampioen kan je je titel niet verdedigen. Waar iedereen uh, Wies denk ik nu heel blij mee is. Als je ziet ja, wat, voor, nee, ja. wat voor vorms is. Ja, ja kijk, ja, maar, ja, absoluut. maar ik denk dat... dat um, Kijk, uiteindelijk kon ze zich ook focussen op die duizend meter. En, en Jeroen Otter noemde dat ook: van ja, we wisten gewoon het tweeënhalve ronde. Uh, we hebben hier heel erg in geïnvesteerd. Ge ge um, zelfs drie keer in de week word ik uh, krachttraining gedaan. Want ze misten wel het een en ander. Ook door die, door die rugblessure die ze had gehad. Dus ze zijn heel bewust met. Ja, 1, minu 1 minuut 20, nou ja, in dit geval 1 minuut 13 en 56 honderd ja. zijn ze mee bezig geweest. En die ja. hebben ze tot in de perfectie, heeft Jorien dat vandaag uitgevoerd. Ja, ja. Maar dat is echt bouwen, hè? dat is het ja. dat is, dat is een goede keuze. Op een gegeven moment zit je, oké okay, ik heb 1500 meter gemist, ik zit in de 1000. Ik moet nog beter en dan gaan bouwen. En dat werkt voor een atleet heel lekker. dat je Echt met een traject bezig bent. En niet alleen maar bezig bent van. Ik moet dan hard rijden. Nee, je, je bent per dag bezig. En dat is een hele goede keuze van Jeroen Otter geweest. En, ja. en ook dat, die, dat zij weer in het, in het shorttrack team is terechtgekomen. Ja. Hij is in december al besloten. Van je gaat met ons mee. En dat is haar wereld. Zij, zij, zij floreert uit shorttrack. De hoofdmoot even naar het lange maan schaatsen. Ze heeft na, na Sochi is ze. Helemaal op het lange baan gegaan. Allerlei trajecten ingedoken. En dat, dat werkt bij haar niet. Te veel kampachtig op het lange baan Lange baan is een hele rare sport. Het is echt een zenuwsport. Ja. En voor haar is shorttrack een, een, een rustgevende setting. Waar ze... Dus al die negatieve invloeden van buitenaf die ze zou hebben gehad... die voor haar negatief zijn. Ik wil niet zeggen dat ze negatief zijn. Maar die, die, die haar zouden kunnen invloeden, die, die bleven gewoon weg. Nou, of Want negatief... zij zat in die boezem van het shorttrack. Ja, dat, dat is haar wereld. Daar is ze uit ontstaan. Ja. En je moet je moet je, je achter je, de basis waardoor je goed bent geworden als atleet... Daar moet je, die moet je echt uh, ja. altijd blijven omarmen. Van, en vanuit uh, trainen en, en opbouwen. Even luisteren uh, over, die, over die rugblessure. Want uh, Temors, die erkende de afgelopen maanden niet op safe te hebben gespeeld. Ja, ik heb gewoon heel veel risico's genomen, ook met mijn rug. En uh, het maximale eruit gaat dan wat erin zat. Om weer krachttraining te gaan doen. Ja, zeker. Heel veel krachttraining gedaan. Uh, soms zelfs drie keer in de week. En uh, dat heeft uh, uitbetaald. Haalde je vier jaar geleden je eerste olympische titel. Toen was je heel emotioneel. Nu ben je tamelijk rustig. Uh, ja, het is wel heel anders. Toen was natuurlijk ook uh, de aanloop heel anders. Met mijn vader ook. En, uh, ja, ik ben nu vooral, vooral heel erg blij. En uh, ja, heel gaaf dat uh, ondanks uh, zoveel blessures leed uh, dit seizoen. En met zoveel risico dat het is gelukt. Ja, het is toch wel opvallend. En ja, een winnaar heeft natuurlijk altijd gelijk, Renate, toch? Maar vol doortrainen met een zwakke rug... dat klinkt wel echt als een risico... Nou, ze, zullen, ze zullen daar heel goed naar gekeken hebben. En, en ze zal ook niet voor niks zeg maar drie keer in de week... een krachttraining hebben gedraaid. Uh, ergens zit er een zwakke plek in die rug. Dus dat moet je ook versterken. Ze kwamen achter dat met name op de eerste... Oh, dat zag je ook, hè, die 500 meter. Uh, de eerste 100 meter was niet sterk genoeg. was niet explosief genoeg. Dus daar hebben ze gewoon heel bewust ook weer aan gewerkt. Om te kijken, oké, okay, waar moet ik nou verbeteren? En da daar zijn ze uh, mee aan de gang gegaan. En uh, ja, dat, dat resulteert dus inderdaad... Uh, uh, in die Olympische meda gouden medaille. Uh, ja, en als je geen risico neemt, dan kun je ook niet winnen. Dus, uh, ja. Ik moest de... even denken aan Pieter van Hogeband, Athene. Die toen ook enorm met zijn rug en zoveel risico nam. En toen, uh, toen ook die gouden medaille pakte. Ja, en dat kan je dan nog herinneren? Die had toen ook zo'n. Die had stond volgens mij tegen een hele jaar in zijn rug. Ja, ja precies. Ja. Eigenlijk is topsport altijd dealen met uh, kleinigheden. Dat ja. is eerst sport. Je lichaam staat altijd. Uh, onderspanning spanning en er zijn weinig atleten die zonder pijntjes uh, kunnen ja. presteren. Maar is het niet zo dat ze dan hier nog een prijs voor gaat betalen? Voordat voor dat gewoon echt ja, ja, ze het heeft goud binnen, dus ja, maakt niet zoveel uit. Dus dan <laughs> maakt het niet uit? Nou, nee, ja, weet je, um, wat ik zei, die, die, die rug, daar heb je last van... als je onder, onder belastingen. zodra je stopt met topsport, dan ben je... Je, word je een ander mens eigenlijk weer. En dan zal die, zullen die problemen niet zo snel naar boven komen. Ja. Even naar Kodaira luisteren. Want uh, een heel jaar lang was ze de beste op de duizend meter. En vervolgens komt de Mors even voorbij vliegen. Letterlijk en, uh, en figuurlijk. Dat lijkt me behoorlijk uh, frustrerend. Uh, ze was even in gesprek met uh, Jeroen Stekelenburg. Ja, nou, je wint een zilveren medaille. Je had alle duizend meters gewonnen. Ben je dan blij met zilver of ben je dan teleurgesteld? Ja, ik ben blij. Ik, uh, ik ben tevreden met uh, deze race... Uh, alleen jullie, jullie heel sterk. Ja, ja, in het Nederlands ook gewoon. Nou, sowieso fantastisch dat zij gewoon in het Nederlands uh, kan antwoorden. En uh, ze probeert natuurlijk in, in al het Nederlands wat ze kent uit te leggen... dat ze eigenlijk heel erg blij is. En uh, Jorien ja, was vandaag gewoon een maatje te groot... En, uh, ja, ik zie Kodaira nog wel uh, een gouden medaille pakken. De... Ja, als je dan alles wint behalve bij de Spelen, dan is dat, moet er dat toch ook frustratie of teleurstelling in zitten. Nou, ja, maar voor de Japanse uh, dames is dit al een overwinning. Want uh, dat was wel. Voor, vooraf van de Spelen had ik het gevoel van. Nou, ik ben benieuwd of de Japanse dames het niveau wat ze normaal gesproken laten zien, of ze dat uh, nu kunnen laten zien. Want vaak. In de, in de jaren hiervoor zag je altijd dat die Japanse dames uh, als moest gebeuren. En daar hebben we het natuurlijk ja. van de week al over gehad. Er is zoveel pers aanwezig. Dan uh, chokten ze en dan redden ze het niet. En ze halen vandaag niet alleen zilver. Maar ook die bronzen medaille van Takagi. Is natuurlijk, was echt een fenomenale goede race van uh, een niet uh, uitgesproken sprinter. Die 1.13.98 rijdt. Dus ook 1.13. Ja, dat is ja. nog wel heel frapant. Ja, Zij is... 15 meter rijden, 3 kilometer rijden. Zij opent 1766. Ja. Waar komt dat vandaan? En nou, ik dacht echt, hier komt 1-13 laag aan. Want zij rijdt normaal gesproken, moest zij zo naar de, naar de streep rijden. Als, als, als duur atleet. En ze laat die de ronde, komt er een. Nou ja, een uh, oh, een kakronde uit. Mm. En ze verliest daar, denk ik, gewoon een gouden medaille. Het eerste <laughs> stuk was technisch zo goed. Ja. Met die Ik zat ook wel aan wow, wat gebeurt hier? En ik was ook een beetje teleurgesteld in die eerste ronde. Ja, dat was heel Alsof fictis. ze er zelf van schrok. Ja. Ja, ze ging, daarna ging ze eigenlijk 500 meter rijden. Ja. En mm. dat is dan de ervaring. Ze is nog vrij jong. En dat is dan de ervaring die zij dan een beetje nog mis. Ondanks dat ze veel gewonnen hebben dit, deze, dit seizoen, is dat echt te killen onder die druk, dat, dat zie je dan dat ze dat missen. Maar daar gaan ze nog wel naartoe groeien. En Cordera die heeft nog inderdaad de 500. Ja. Ja. Heel kort nog even Leenstra en Wüst. Uh, gisteren voorspelden jullie Leenstra een, een medaille. Is niet gebeurd. Uh, zesde en negende. Leenstra Zesde en Wüst een negende. Is dat een tegenvaller of zeg je, ja, nou ja, het zat gewoon niet meer in? Ja, blijkbaar niet. Maar hoe, hoe kijk je er tegenaan, Renate? Mm, nou ja, de, met name uh, Wuster dat ik aan de voorkant. Dan moest ze wel echt uh, een hele grote stap zetten. Uh, voor Leen staat misschien wel een beetje teleurstellend. Maar uh, als je de eerste drie 13 rijden zeg maar... Ik geloof dat de eerste zes onder de 1.15, oh. dan werd gewoon heel erg hard gereden. En uh, ja... Uh, teleurstellend aan de ene kant. En aan de andere kant zie ik ook een andere, aantal andere dames, met name Helen Richardson, tegen wie zij reed. Nou, dat, dat was echt zwaar teleurstellend. Ja. ja. Goed. Um, de Champions League, we hebben het al gezegd. Uh, Zometeen na negen dan horen we ook Pepijn Leijnders... over uh, Porto tegen Liverpool. De wedstrijd is ook om kwart voor negen begonnen. En die houtkamp. Jij gaat je voornamelijk concentreren op uh, Real Madrid... tegen Paris Saint-Germain. Wat een affiche. Ja, dat doe ik zeker met zeer veel plezier. Want wat een speler staan op het veld. Met name in de beide voorhoeders. Wat te denken bij uh, Paris Saint-Germain... met Mbappé aan de rechterkant... Cavani in de spits en Neymar aan de linkerkant. Want Neymar wordt er nu... Nu alweer gefluisterd dat hij een beetje flirt met Real Madrid. Om daar volgend jaar bijvoorbeeld te gaan spelen. Hoeveel moet hij dan gaan kosten? Maar goed, vanavond speelt hij dus gewoon bij Paris Saint-Germain. En aan de andere kant in de spits natuurlijk Benzema als centrumspits. Isco aan de rechterkant en Ronaldo als linkerspits. Wat een wedstrijd staat. 0-0. Uh, we zitten in de beginfase van deze wedstrijd. Maar die wedstrijd wordt echt nu beslist door de spitsen. En dan is het natuurlijk belangrijk hoe de backs het gaan doen. Marcello bij Real Madrid. Madrid aan de linkerkant, die heeft uh, Mbappé tegenover zich. En de, uh, aan de andere kant staat Nacho, die moet uh, Neymar tegenhouden. Nou, ik ben heel benieuwd hoe deze wedstrijd uh, gaat volgen. Sarkozy is erbij, de ex-president van Frankrijk. En de eerste kans is voor Real Madrid, maar wordt naastgeschoten door Ronaldo 0-0. Goed, en ook bij uh, Porto tegen Liverpool staat het nog 0-0. Ja, dan weer terug naar de Olympische Spelen. Morgen de 10 kilometer. Um, Bart, drie favorieten. Kaam, uh, Kramer, Bloemen, Bergsma. Vergeten we dan iemand? Nee. Dat is het, hè? Ja. En hoe, hoe, uh, wat, wat verwacht jij morgen? Uh, ik denk dat uh, wedstrijden op heel hoog niveau gaan worden. Ik denk dat Bergsma uh, elke dag beter is geworden... de afgelopen paar weken. En hij kan ideaal rijden. Dit is zijn manier van rijden... Gewoon voor de massa uit. Euh, lekker zijn eigen rit. En hij zit helemaal in zijn eigen wereld de laatste weken. Dus dat past perfect. En Bloemen heeft een richttijd. En die is ook gewoon goed. En daar komt Sven Kramer dan nog een keer achteraan. Ja. Even naar Bergsma. Even luisteren naar uh, Jilid Anema, De coach van Bergsma. Uh, hij heeft er wel vertrouwen in. Jorrit laat het doorgaans wel zien op dit soort toernooien als het heel belangrijk wordt. En, uh, ja, hij rijdt prima, hij is, hij is goed. Maar ook daarin is het weer hoe is de tegenstand en hoe gaat hij uh, zich uh, verhouden tot Jorrit? Jorrit rijdt eerst en uh, gaat een tijd zetten en dan kijken we of ze eraan komen. Dat is in zijn voordeel tenminste. Ik denk dat jij vindt dat dat in zijn voordeel is. Ja, dat vind ik in zijn voordeel. Dat geen concurrentie van Kramer in een rit en niet moeilijk doen een rij, gewoon onbevangen. Ja, onbevangen gewoon de rit rijden en vanuit het principe dat je kunt toch niet harder dan op je best. En als je je beste rit wilt rijden, dan is elke invloed is vertragend als je op je hart rijdt. Dus als je op je hart rijdt, dan moet je geen invloeden hebben. En uh, tijden van anderen zijn allemaal invloeden die uh, je kunnen beïnvloeden. Het hoeft niet, hè, maar er zijn een aantal rijders die daar heel goed mee om kunnen gaan. Maar over het algemeen, als het invloed heeft, is het vertragend. Wordt dat dan ook Bergsma? Hij kan uh, een winnende de tijd rijden. Denk je dat ook? Dat, ik... okay. dat moet je niet zeggen eigenlijk, hè? Nee, dat moet je niet zeggen. Maar ik heb wel, uh, ik heb wel vertrouwen in een goede afloop. Mooi, hè? Die mentale oorlogsvoering die eigenlijk mm. nu al in volle gang is. Hè? Ik, ik vind je ook... hem wel een beetje voorzichtig. Niet des Jillets. Ja. ja? Ja, nou, ik hoorde gisteren ook dat interview, dat was aan de voorkant... van voor de race van Bergsma. En dan zegt hij, ja, ze is goed genoeg en het zou kunnen. Ik ben gewend van Jillet dat hij gewoon uitspraken doet van... Uh, Natuurlijk, hij is goed. Hij gaat ja, het doen. Het team draait het hele jaar al niet ja. echt lekker. Nee, hij is echt wel een beetje voorzichtig. Dat hij wat voorzichtig moet zijn. Maar als ik hem zo hoor, dan is eigenlijk. Uh, dan vindt hij dus dat het voor Bergs maar beter is dat hij alleen rijdt in plaats van met een tegenstander. Ja, ja dat be keks, Jij hebt ook heel veel 10 kilometers in je benen. Hè? Ja, het, het, ligt, hè, je, het eindigt er wel mee van. Het ligt een beetje aan wat voor rijder je bent. En uh, je kan elkaar naar een hoger niveau brengen als dat op, op een goede manier gaat. Maar. Ja, Bergsma die is een jongen die in rust en rit rijdt. En die heeft wat meer moeite om zeg maar, de race aan te gaan met een Kramer. Ja. En Kramer die wint, die verliest nooit zijn rit. Simpel. Wie er ook tegen, tegen wie die ook rijdt, dat is zelden. Echt een heel erg weinig. En, uh, nee, ik denk dat ze inderdaad. Eigenlijk, ik denk dat ze alle drie hier wel blij mee zijn met de, deze, uh, deze loting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 Ja, hij weet dat het erin zit, Renate. Ja, nou, hij, hij, klinkt, hij klinkt goed. En, uh, ja, natuurlijk. Ik bedoel, uh, hij, hij kan het zeker. Uh, vier jaar geleden uh, was het misschien ook wel verrassend. Want dan moest Kramen moest ook na hem starten. Uh, ja, het, het wordt volgens mij morgen uh, een hele, hele spannende dag. En ik, ik roep al, al tijden dat ik uitkijk naar 15 februari. Want ja. Hoe dan ook. Daar hangt hij zoveel omheen natuurlijk om deze 10 kilometer. Ja, want dan hebben we, hebben we Thetjan Bloemen nog. De wereldrecordhouder die uh, bij de 5 kilometer niet echt in de buurt kwam. Heeft hij op de 10 uh, meer kans, Bart? Ik denk het wel, ja. ja hij, was, hij liet wel zien dat hij toch wel goed is. Hij had daar wel pelens voor nodig. Uh, maar goed, hij, hij heeft daar wel die, die overtuiging voor zichzelf uh, ge, gevonden. Oh. Van ja, ik kan de strijd aan. En uh, ik kan herstellen in een rit. En ik kan versnellen. En ik kan terugkomen in de wedstrijd. Dus ja, hij, uh, het wordt echt, uh, echt een gave dag morgen. Ja, hè? ja, en dan die allerlaatste rit is de beurt aan Kramer. Uh, nou, Kramer en de Olympische 10 kilometer, het is, uh, het is wat. hè. De fouten wisselen in Vancouver, het verlies van Bergsma in Sochi. Uh, wat denk je, Renate, voelt hij dat ook heel erg of kan hij dat wel uitschakelen? Nou, ja, na natuurlijk voelt hij dat, want dit is wat hij... Eigenlijk heel diep van binnen wilde hij die 10 kilometer hij gewoon winnen. Hier is hij voor gekomen uiteindelijk. Ja, en uit, kijk, uh, in, in Vancouver ging het fout... omdat uh, ah, er de, de was natuurlijk al van alles gaande... maar de informatiestroom die hij wilde hebben... en uh, Kemkes die niet, waarschijnlijk niet helemaal uh, relaxed op de kruising stond... en al die informatie wilde geven. Ja, morgen zit hij in die laatste rit. Hij weet wat hij moet doen... Uh, Jack kan hem coachen op, op een tijd. En hij wil maar één ding. En dat is goud halen. Dus uh, nee, uh, als... als dat Jan en Jorrit gereden hebben... dan weet hij precies welke rondetijden die moet rijden... om die gouden medaille te halen. Ja, Maar hoe onzeker kan het zijn dan... dat je niet weet voor welke tijd je moet gaan? Je kan het zien als een voordeel. Maar je, je, je moet dan eigenlijk ook binnen drie minuten... Eigenlijk misschien je schemers aanpassen voor die tien kilometer. Nou, nee, hij, ja, ja. hij weet gewoon nog Hij ziet de rondetijden en dat onthoud je als ze Weet je wel van, nou, daar ligt winst en daar ligt verlies. En daar moet ik gas geven. Kijk, ze hebben Bergsma en dan dat is een grote richtheid. En dan is het nog... De, het zal niet zo zijn dat Bloemen daar nog eens 15 seconden onder zit of zo. Hmm. Nee, nee oké. Okay, dus en als dat al zo is, dan heeft Bergs maar heel slecht gereden. Ja, dat is ook zo. Maar de, de, de richttijden, die blijven, bedoel je, allemaal wel een beetje. Uh, de, de, het zijn richttijden. En of dat dan. Dat schommelt een beetje 5 seconden meer, 5 seconden minder. Dat maakt er eigenlijk. Ja, Echt goed, schema's niet zo heel veel uit. We hebben natuurlijk vorig jaar. heeft hij al een fenomenale 10 kilometer daar gereden. 12,38 uh, gereden die uh, uh, reed Kramer. Ja. Dus uh, ja, de afgelopen dagen laat zien dat het ongeveer de gelijkwaardige omstandigheden zijn. En uh, dat zal hij in zijn hoofd hebben. En uh, morgen uh, kan hij naar aanleiding van de ritten van, uh, van Jorrit... Uh, weet hij wat hij moet doen. En als iemand daarmee om kan gaan, dan is het in ieder geval Kramer. Mm, ja. Ik ben zo ontzettend benieuwd naar jullie voorspelling vanmorgen. <laughs> Renate, wie gaat er winnen? Wie wint de 10 kilometer op de Olympische Spelen? Uh, Sven Kramer. Bart? Ja, ik denk dat het Kramer bergs van bloemen wordt... Ja, toch wel. Ja. We schrijven hem op. Ja. Zullen we doen? Doe maar. <laughs> Komen we er morgen op terug. <laughs> Prima. Dank jullie wel. Uh, het is vijf voor negen. We gaan uh, eens even kijken bij uh, Andy Houtkamp. Die natuurlijk nog steeds Real Madrid tegen Paris Saint-Germain volgt. Uh, je hebt niet ingebroken. betekent, uh, neem ik aan, nog steeds 0-0. Uh, ja, ja. Nee, het is geen 6-6 nog. Uh, maar 0-0. Uh, nou, even uh, stilgelegen zelfs het spel. Omdat Marcelo flink geblesseerd leek te zijn aan zijn uh, pols. Hij uh, kwam ja, echt naar in aanraking met de tegenstander. Maar gelukkig, hij kan verder. 10,5 minuut gespeeld. 0-0 de stand. Real Madrid tegen Paris Saint-Germain. Prachtige wedstrijd in het begin. Een paar kansen gezien voor uh, Real Madrid. Maar daarna kwam ook eventjes uh, Paris Saint-Germain opzetten. Onder andere Berchich Een Spanjaard die uh, een schot net langs het doel... Van de keeper van Real Madrid. de Costa Rica Navas wist te plaatsen. Nu balbezit terwijl Marcelo nog even flink aan die arm voelt. Dat het uh, toch wel pijn doet onder zijn uh, tatoeages. Uh, die uh, hielpen niet mee bij die... Uh... Je zou denken als je dan valt, dan val je op je tatoeages. Maar het deed toch uh, flink pijn, zo bleek. Nu gaat de bal over de zijlijn. Hebben we een minuutje of elf gespeeld in deze wedstrijd. Zinedine Zidane, de Franse trainer van het Spaanse Real Madrid. En aan de andere kant een Spaanse trainer bij het Franse Paris Saint-Germain. Dat is Unai Emery. Uh, balbezit voor de Fransen van Paris Saint-Germain. Het staat 0-0 na een minuutje of twaalf spelen bij Paris, Real Madrid. Ja, hoe de, de wedstrijd verder verloopt, dat, dat gaan we straks horen. Als ook die andere wedstrijd, FC Porto tegen Liverpool hier in de studio kijkt mee. Pepijn Leinders, trainer van de NEC Nijmegen, die beide clubs zeer goed kent. Ja, het mooi was, hij kwam binnen tijdens de warming-up. Dan zegt hij, kijk, dat is mijn warming-up. Die ze aan het doen zijn bij Liverpool. Goed, zometeen na 9e meer. Graag tot zo. NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Ze zijn goed, goed vertrokken. Jorien ten Mors leidt ook goed Alle vertrokken. de hoogtepunten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Hier komt Kjell in de race van zijn leven. We de, de NPO, NPO 1 televisie en op NPO Radio 1. ik echt veel binnendoor. Dit is gewoon echt een droom die uitkomt. is dus. ...met elke dag... ...Radio Olympia. Ik er de Radio Olympia. De vijfde gouden medaille van de Nederlandse schaatsploeg ...op deze Olympische Spelen. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Ik voelde me supergoed en het was voldoende, dus daar ben ik heel blij mee. Hier op NVO Radio 1. De Olympische Winterspelen van alle kanten. MUZIEK